11 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Dwangvoeding aan honger- en dorststakers is onder bepaalde omstandigheden toegestaan, staat in een advies van de Raad van State. Het advies is niet openbaar, maar Nieuwsuur heeft het in zijn bezit. De Raad van State schreef het vorige week op verzoek van staatssecretaris Steven. Toen was de hongerstaking in het detentiecentrum in Rotterdam op zijn hevigst. Afgewezen asielzoekers protesteerden tegen hun opsluiting en hun behandeling. Nieuwsuur heeft ook interne e-mails van het ministerie in handen. Daaruit blijkt dat justitie na het advies op zoek is gegaan... naar een arts die bereid zou zijn dwangvoeding toe te dienen. De PvdA wil opheldering van minister Schippers... over de bouw van een schaatstempel in Almere. Aanleiding is het advies van de schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF... om de nieuwe schaatshal van Nederland niet in Heerenveen... maar in Almere te bouwen.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 Gemeenten in Oost-Gelderland kunnen op dit moment geen contracten afsluiten... omdat ze nog niet weten hoe de bezuinigingen op de thuishulpen uitpakken. Het weer. Vannacht wordt het van het westen uit droog. Het wordt rond de 7 graden. Morgen een stevige noordwestenwind, kracht 7 in het Waddengebied. Er is af en toe een bui en het wordt 12 graden. Donderdag en vrijdag meer buien. De temperatuur ligt dan tussen de 9 en 12 graden. Tot zover het NOS-journaal, ANWB Verkeersinformatie...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 Paulus Franciscus ontpopt zich als echte exorcist. Op het Sint-Pietersplein voerde hij een duiveluitdrijving uit. Is dit wel zo verrassend? Nee hoor. Even de Bijbel erbij, Marcus. Vlak voor zijn hemelvaart zei Jezus... Zij die tot geloof gekomen zijn zullen in mijn naam duivels uitdrijven... en zieken zullen ze de handen opleggen. Niks aan de hand dus. Franciscus zit perfect op schema. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Europa loopt jaarlijks ruim 1000 miljard euro mis... door fiscale fraude en belastingontwijking. En dat is onacceptabel, zegt Barroso. Op de Europese top morgen in Brussel gaat hier dan ook over gesproken worden. Want Nederland is nog steeds een belastingparadijs. U hoort zometeen Hans Andringa en Europa-correspondent Tijn Sade. De Tour de France voor de televisiekijker. Twee dames schreven een enthousiast boek daarover. Ook heel geschikt voor liefhebbers van gedichten van Annie M. G. Schmid. En morgen is het 200 jaar geleden dat Wagner werd geboren. Omstreden, geliefd, gehaat... Zangeres Annette Andrissen, Bo van der Meulen en Holland Festivalprogrammeur Jochem Valkenburg over Wagner. En u hoorde vandaag veel teleurgestelde Friesen, want de nieuwe schaatstempel komt misschien in Almere. Maar hoe zit het met Soetermeer? Die zaten toch ook in de race? Om vijf voor twaalf hoort u een reactie. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 21 mei. De tornado van gisteren in de Amerikaanse staat Oklahoma was verwoestend. the turning motion as oh there's a huge flash this is terrible this is war zone terrible dozens of people lost their lives many more were injured this school is completely gone it's heartbreaking to know that we still got kids over there that's possibly alive but we don't know young children trying to take shelter in the safest place they knew uh, their school All the desks were on top of us, and the teacher got stuck. Just glass and debris started slamming on us, and we thought something. We thought we were dead, to be Ja, zometeen hebben we contact met Rob Kalkman die woont in Oklahoma. Op de school van Ruben en Julian in Zeist is een tafel neergezet met foto's van de jongens. Nou, wat je ziet is dat rond die tafel er staan twee foto's op van de kinderen. Dat daar mensen zich als het ware werkelijk realiseren dat het zo is. Dat is een confrontatiemoment. Kinderen en ouders krijgen de gelegenheid om er te rouwen. Eigenlijk zijn kinderen hierin voor ons uh, voorbeeld, ook voor de, voor de collega's. Dat zij een mooie evenwicht weten te vinden tussen uh, authentiek rouwen... en doorgaan met het leven en in dit geval in de pauzes spelen. In de gemeentehuizen van Zeist en wijk bij Duurstede ligt een condoliansregister. Als je ziet wat voor impact het heeft ook op de samenleving, het is dat ook wel goed is om nou in ieder geval, uh, hier, uh, in ieder geval een, een blijk van meeleven te geven. Ja. En op de plek waar de kinderen werden gevonden, worden bloemen gelegd. Er komt geen stille tocht. De familie roept mensen die meeleven op om zondagavond een kaars voor het raam te zetten. Dat is Wereldlichtjesdag, dat is eigenlijk een internationale dag waarbij alle kinderen die overleden zijn uh, worden herdacht. Mm. Dat vonden ze heel mooi en passend en uh, dat is ook nu wat we namens de familie gaan uitdragen en ook uh, nou, mensen gaan vertellen. De hoeveelheid voedsel die we verspillen is enorm, zo'n 2 miljoen ton per jaar en dat neemt alleen maar toe. In de winkels wordt veel weggegooid. Omdat de consument geen tomaat wil, die een beetje gebutst is en geen bloemkool wil met een plekje erop.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 En dan kun je zelf, als het goed is, beoordelen of het product nog goed is. Het koude weer is niet alleen naar en vervelend, het heeft ook economische gevolgen. En daarbij denkt u waarschijnlijk niet meteen aan de varkenshouders. Toch is er een verband. Deze begetjes die zouden ongeveer over uh, ja, drie à vier maanden op de barbecue kunnen liggen. Bijvoorbeeld een speklapje. We willen ook wel eens uh, hamburgers. We hebben een koud voorjaar. Dat betekent inderdaad dat er minder gebarbecued wordt. De vleeswagenshouder is dus eh, verdient niks. Het, het blijft koud. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Anouk Thijssen, de krant vanmorgen. Apple ligt in de Verenigde Staten flink onder vuur voor grootschalige belastingontwijking. Maar ook in Nederland betaalt het computerbedrijf nauwelijks belasting. Met dat nieuws komt de Volkskrant morgen op basis van de jaarcijfers van Apple Benelux BV. Daaruit blijkt dat de Nederlandse dochters van Apple vorig jaar 5 miljoen euro vennootschapsbelasting afdroegen. Volgens een schatting van de Volkskrant draaide Apple dat jaar een omzet van ongeveer 2 miljard euro. Het computerconcern doet zelf geen mededelingen over winst en omzet. De Volkskrant stelt dat Apple wereldwijd schuift met de winsten uit de verkoop van computers, telefoons en tablets. Winsten in Nederland zouden verdwijnen richting Ierland. Maar, schrijft de krant, de belastingroutes van Apple zijn volledig legaal en afgestemd met de autoriteiten in de landen waar het bedrijf actief is. Het Duitse softwareconcern SAP wil de komende jaren... enkele honderden autisten opleiden en een baan aanbieden. De Telegraaf schrijft dat het bedrijf op zoek is naar mensen die anders denken. Het gaat vooral om baan als softwaretesters en programmeurs... in Duitsland, de Verenigde Staten en Canada. Ook in Nederland komen steeds meer mensen met autisme aan het werk. De krant laat daarover de directeur van Autitalent aan het woord. Een bedrijf dat autisten detacheert. Volgens hem werken al veel mensen met een dergelijke stoornis bij ondernemingen als KPN, het Kadaster en de Nederlandse Spoorwegen. Het moest een prachtige duizend- en eennachtachtige nieuwbouwwijk worden. De Nieuwe Oosterse wijk in de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord. Maar tegenstanders noemen de wijk in het Algemeen Dagblad een tuigdorp, een apartheidsdorp en een klap in het gezicht van Nederlanders. Volgens het AD reageren veel Rotterdammers vijandig, gruwelt de PVV van het idee en heeft Leefbaar Rotterdam vragen gesteld in de gemeenteraad. De projectontwikkelaar is geschokt na de stortvloed negatieve reacties en dreigementen. Het had juist een wijk moeten worden die 100% multicultureel is, waar iedereen welkom is. Je bent niet gek als je in ufo's gelooft. Sterker nog, er zijn veel meer mensen die geloven dat overheden verzwijgen dat met enige regelmaat ufo's op aarde landen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. En trouw schrijft erover. Het onderzoek is gedaan door politicoloog André Kraul en massapsycholoog Willem van Prooijen. Uit hun bevindingen blijkt dat van de PVV-stemmers meer dan een kwart gelooft in vliegende schotels, ook een kwart van de 50-plus-aanhang, meer dan 15 van de GroenLinksers, en een achtste van de PVDA en SP-stemmers gelooft in het achterhouden van UFO-informatie door overheden. Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral PVV- en SP-stemmers snel aannemen dat een politicus bijvoorbeeld door de CIA is vermoord. Wie zegt de stemmen op een christelijke partij gelooft minder vaak in complotten. Behalve als het gaat om het klimaat. Dat politici regelmatig worden omgekocht door grote bedrijven en belangengroepen is de breedst gedragen samenzweringsgedachte. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In Oklahoma is het nu iets na vieren in de middag. Goedemiddag, meneer Kalkman. Goedemiddag. Ja, ho Goedenavond. Ja, ja, ja. Uh, hoe, is het, uh, hoe is het nu daar? Het uh, begint hier aardig op te klaren. Ja? Gelukkig. Ja. Ja, want het begin van de avond waren er nog hele heftige grote hagelstenen, begreep ik, hè? Grote hagelstenen, zware onweersbuien en... Uh, dat is nu allemaal aan het uh, doortrekken naar de volgende staten. Het uh, ziet er nou uit dat uh, Dallas in Texas, die heeft het ook net gehad... en dat gaat nu door naar Arkansas en uh, Mississippi. Ja, Kent u eigenlijk mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt? Uh, ja, ik heb ze nog niet gesproken, maar ik, uh, ik ken ze wel. Ja. Uh, het, is, het is in en in triest als je ziet wat een, uh, een puinhoop uh, daar is, uh, is overgebleven. En het is uh, de derde keer uh, dat uh, dit gebeurt in datzelfde gebied... dat uh, huizen totaal zijn weggevraagd. Ja. Hebben mensen wel schuilkelders? Uh, sommigen. Sommigen. Uh, het begint er steeds meer uh, op te lijken dat het uh, mogelijk is, ook betaalbaar is, om een schuilkelder aan te leggen. Uh, de huizen zelf, uh, vooral de oudere huizen, hebben dat niet. Omdat uh, de techniek dat allemaal nog niet uh, aankon een aantal jaren terug. Uh, vanwege de grondsoort. Uh, de huizen uh, die we nu hebben, uh, de, de oudere huizen, zijn eigenlijk gewoon een stuk uh, beton. Uh, een betonnen vlakte met, uh, met een uh, houten frame erop. Huh? En uh, ja, daar, uh, daar kon dan geen, uh, geen kelder onder uh, in deze grondsoort. Uh, de technieken zijn veranderd en uh, daardoor is het dus nu wel mogelijk om uh, of een uh, kelder in nieuwe huizen in te bouwen of een kelder buiten... Uh, aan te leggen uh, waar je dan uh, in kan gaan schuilen. Ja, want uh, die mensen die geen kelder hebben, waar gaan die naartoe bij zo'n tornado-alarm? Ja, uh, een hoop mensen die gaan toch uh, proberen om, uh, om thuis ergens in een uh, ruimte te zitten waar uh, je dus uh, vanaf de westmuur, zo ver mogelijk vanaf de westmuur, uh, bent en geen uh, ramen hebt. Uh, maar ja, dat, uh, dat in deze tornado deze, uh, van gisteren, uh, dan is dat eigenlijk uh, nog steeds uh, potentieel dodelijk. Dus uh, je moet uh, uh, kijken of er in de buurt uh, misschien is een, een, uh, uh, uh, iemand is met een uh, uh, schuilkelder. En waar hebt u geschuild? Uh, ik, uh, ik hoefde voor deze niet te schuilen. Ik, uh, ik zat op het werk en we zagen dat uh, we zagen op tijd dat hij uh, uh, uh, de andere kant op ging. Uh, maar, maar zondag? Uh, zondag wel toch? Zondag, ja. Zondag heb ik uh, geschaald uh, op het werk uh, in een computerruimte. Uh, uh, ik woon gelukkig uh, dicht bij het werk en uh, het was toch uh, nog eng om, uh, om zo snel mogelijk naar het, uh, naar het bedrijf te rijden. Want uh, de, de onweersklappen waren enorm en je zag die, uh, die tornado komen. Maar uh, ja, ik heb het gehaald en uh, het is allemaal uh, goed gegaan. Uh, en nadat uh, het dus allemaal over was, ben ik uh, uh, gaan, zoeken, uh, gaan uitzoeken of uh, uh, andere familie... Uh, dus uh, uh, goed doorheen gekomen was. Want het kwam daar uh, erg dichtbij. Nee. En de telefoons werken niet op dat, uh, op dat moment. Nee, nou is dat seizoen nog maar net begonnen. Denkt u niet, wat doe ik hier eigenlijk? Ja, zo af en toe, dan, uh, dan denk je dat wel eens. Dan, uh, dan is het zo van, uh, hebben ze nog wel een baantje voor me in Nederland? <lacht> ja, goed. Nou, ik wens u in ieder geval heel erg veel sterkte. Dank u wel. En u bedankt. Dag meneer Kalkman. Ja, dank from the cold Close the door from the hurt that makes you feel alone I'm for you to shed that cold I'm sorry. From the cold was dit van Mark Broussard, een blanke solzanger uit Louisiana. Staatssecretaris Steven is nog niet van plan om het asielbeleid aan te passen. Hans-Andrega in Den Haag, Nou, dat is jammer voor Samson... want die heeft beloofd uh, dat hij uh, aan zijn partij... dat het asiel- en het vreemdelingenbeleid humaner zou worden. Ja. En uh, die belofte die wil hij die ongetwijfeld ook uh, gaan houden. Maar zover is het nog niet. En uh, het gaat ook niet heel makkelijk tot dusver. Want dat blijkt dus wel uit uh, de brief... die staatssecretaris Steven vandaag aan de Tweede Kamer heeft uh, gestuurd. De VVD is uh, niet van plan dit punt zomaar weg te geven. Ja, En waarom doet de VVD zo... Moeilijk, want Samson is toch ook tot het uiterste gegaan om het regeerakkoord na te leven. Ja, en als je bij de VVD luistert, dan hebben ze daar ook zeker respect voor hoe hij dat gedaan heeft... Maar. Ik denk dat er twee punten zijn die het niet makkelijk maken... om snel tot een oplossing te komen. Dat is ten eerste, de VVD heeft nogal wat weggegeven de afgelopen maanden. Uh, en Mark Rutte die wordt er ook van beschuldigd dat hij verkiezingsbeloftes breekt. En als nou zo'n typisch VVD-punt als een streng asiel- en vreemdelingenbeleid... dan ook nog eens wegvalt, dan uh, lijkt de deelname van de VVD uh, ja, heel weinig te gaan opleveren. Ja. En het tweede punt is dat ik ook de indruk heb dat een oplossing... Uh, niet makkelijker wordt omdat Samsung niet be bereid is... om echt de hoofdprijs te betalen voor zo'n oplossing. Want uh, denk nog even terug, Mieke, aan die inkomensafhankelijke zorgpremie. Om dat uit het regeerakkoord oh, ja. te krijgen en te veranderen... dat kostte de VVD 250 miljoen euro aan geld voor wegen en spoor. Nou, uh, die prijs wil Samsung liever niet betalen. Morgen is hier een debat over in de Tweede Kamer... aangevraagd door de SP en D66. Dat zal niet toevallig zijn... Nee, want uh, nou ja, ten eerste beide uh, oppositiepartijen. Ze willen ook een uh, humaner uh, asiel- en vreemdelingenbeleid. Ja, en het is, de, coalitie natuurlijk, sorry, het is de, de oppositiepartijen natuurlijk ook wel eigen... om als er verschillen van mening zijn tussen twee regeringspartijen... om dat uh, bloot te leggen. Maar ook uh, de, PVV, de PVV wil het debat heel erg graag. En die wil juist helemaal niet van versoepeling weten... van dat uh, asiel- en vreemdelingenbeleid. Dus zo heeft iedereen morgen redenen om dat debat... Willen. Goed, morgen is er ook een tussentijdse Eurotop. Daar wordt onder meer gesproken over belasting ontwijking. Ja. Waarom is daar een speciale top over? Ja, er werd vandaag uh, ook in de Kamer al over gesproken. Uh, een van de punten die daaronder uh, ligt, dat is dat de Europese landen, de Europese regeringen, de schatkisten, die lopen zo'n duizend miljard euro per jaar mis aan belastinginkomsten. En uh, dat komt doordat de Europese landen hele lage belastingtarieven rekenen aan bedrijven om die te verleiden om in jouw land nou een vestiging eh, te krijgen. Dus eh, ja, ze zijn eigenlijk een belastingparadijs. Ja, dat lijkt me geen leuke top voor Rutte, want Nederland is zo'n belastingparadijs. Ja, Nederland kent uh, verrassend gunstige deals. Uh, vast niet alleen voor Apple, maar nog voor veel ja. meer bedrijven. En die hebben dan allemaal een uh, brievenbusbedrijfje... Uh, aan de Zuidas in Amsterdam of ergens anders aan een, aan een gracht. En uh, de schattingen die er zijn, dat is dat zo'n 10 miljard euro per jaar... aan bedrijfswinsten via Nederland doorgesluist worden... naar andere uh, bestemmingen. En dat gaat allemaal heel erg makkelijk en het is allemaal uh, legaal. Uh, je start zo'n brievenbusbedrijf... Busje, je vraagt wat juridisch advies, een gesprek met de belastinginspecteur en het is geregeld. En wat verdienen wij daaraan? Uh, dat is lastig te bepalen. Vandaag kwam GroenLinks, uh, Kamerlid Jesse Klaver, met plannen om een einde te maken aan die belastingontwijking. En hij heeft een beetje uitgerekend uit stukken van het ministerie van Financiën... dat dat zo'n uh, 1 miljard per jaar is wat Nederland daaraan verdient. Nou, in vergelijking met die 10.000 miljard is dat ja. natuurlijk... Ja. En met welke boodschap worden Rutte en zijn staatssecretaris Wekers... morgen naar die eurotop gestuurd, denk je? Nou, ze moeten daar zich gaan hardmaken voor een betere gegevensuitwisseling... van het ene land na de andere over bankrekeningen van burgers. Vooral Oostenrijk moet bereid zijn om het bankgeheim op te heffen. Het liefst zou er één... Uh, tarief moeten komen voor de vennootschapsbelasting. In het algemeen meer transparantie en een betere belastingmoraal. Nou, ik kreeg vandaag niet de indruk dat uh, Mark Rutte zich morgen gaat uh, gedragen... als een uh, frontsoldaat. Vooral ook omdat er voor geen enkel plan... nou echt een hele duidelijke meerderheid was vandaag in de Kamer. Ja, maar het staat tenminste op de agenda... Ja, en niets doen wordt steeds uh, ongeloofwaardiger... want uh, die crisis dwingt regeringen om te bezuinigen. De lasten van burgers die gaan omhoog. En bedrijven die miljarden te maken... die uh, blijven grotendeels buiten schot. En de irritatie daarover die, uh, neemt zowel bij de uh, burgers... maar ook bij de Kamer toe. En dat dwingt dus die Europese politici... het onderwerp in elk geval te bespreken. Oké, okay, dankjewel hans Andriega. Ik ga daar nog even doorpraten met Tijn Sade, Hij is Europa-correspondent van de NOS. Dag, Tijn. Ja, je bent in Straatsburg. Hè? Nou ja, je hoorde het net. In Nederland is er steeds meer chagrijn over dat, er zoveel, dat wij zoveel belastinggeld mislopen. Is dat chagrijn er ook in andere Europese landen? Maar reken maar, daar ging het uh, plenaire debat hier vandaag in het Europese parlement al over. Ter voorbereiding eigenlijk op die top van morgen. Nou, ook die top is er natuurlijk niet voor niks. Hè. Uh, eigenlijk zou het gewoon eerst een top zijn over energiebeleid in Europa. De agenda werd aangepast. Uh, ja, de crisis dicteert een andere agenda. Ja, met uh, de schatkisten in heel veel Europese landen uh, die bijna leeg zijn, uh, moet je gaan zoeken naar waar halen we het dan wel vandaan. En ja, de belastingmoraal, zoals Hans al mooi zei, uh, daar is flink veel mee mis. Nou is het nou zo dat we het natuurlijk al jaren weten met elkaar. Ja. Uh, maar ja, uh, de, de crisis dwingt om nu urgent uh, hierover te gaan praten. Dat gaat morgen gebeuren. En het gaat allereerst allemaal over het feit dat landen nu nog nauwelijks informatie over belasting met elkaar uitwisselen. Nou, dat uh, staat morgen vooral op de agenda. Uh, uh, nu kun je nog heel gemakkelijk, uh, zeg maar, als uh, een bepaald land een akkoord sluit met uh, een ander land. En dat land wordt daardoor minder interessant om je kapitaal... ...te verbergen, dan verplaats je het gewoon naar een ander belastingparadijs. Nou, die praktijken, daar, daar moet een eind aan komen. Daar gaan ze morgen over praten. Nou, ja, Voor heel veel landen uh, moet het morgen allemaal veel ambitieuzer zijn... ...als het gaat is om het aanscherpen van de belastingmoraal. Ja, ik begrijp dat uh, bijvoorbeeld landen als uh, Portugal en, en Spanje... ...enorme ja, enorm arm lastig zijn, maar tegelijkertijd dus heel veel geld uh, mislopen. Ja, dat is een heel uh, ja, pijnlijk... Die, ja. Die, uh, ja, Portugal vooral. Kijk, het gaat, uh, die duizend miljarden die nu wordt genoemd, hè, die we jaarlijks mm -hmm. mislopen, nou, 850 miljard, dat gaat uh, verdwijnen. Ja, dat verdwijnt in de grijze zwarte economie. Dat is heel lastig aan te pakken, dat moet je aan gaan pakken. Maar die 150 miljard, die resterende, die gaan eigenlijk in ieder geval ook op door legale belastingontwijking. Zoals uh, Hans het net al noemde. Nee. Door uh, brievenbusconstructies in Nederland bijvoorbeeld. Nou, Portugese bedrijven. De meeste daarvan die hebben om die redenen, om fiscale redenen, eigenlijk een fictief hoofdkantoor in Nederland, waardoor ze veel belasting dus mislopen. Maar ja, daardoor loopt dus de portugese schatkist miljarden mis, terwijl Portugal dat het geld het heel goed had kunnen gebruiken om de crisis te bestrijden. Nou, dat zijn natuurlijk hele vreemde situaties. Ja. En gaat daar op die top iets over besloten worden? Ja, ik vrees al dat je dat niet ging vragen. Ja, ja. Uh, een, top is, een top is er altijd om vooral weer een volgende stap te zetten. En daarna uh, besluitvorming. Dat gaat vaak pas na zo'n top weer op het niveau van, van uh, vergaderingen van ministers. Nou uh, ja, Nogmaals, de een uh, komt met meer ambities uh, naar Brussel dan de ander. Uh, ik denk toch dat er uiteindelijk alleen op het terrein van fiscale gegevensuitwisseling... Uh, er wel een besluit valt te verwachten... De druk op Luxemburg en Oostenrijk om hun bankgeheim op te geven. Die druk zal iets worden opgevoerd. Ja, maar verder mag je hopen, zeker als het gaat om de echte belastingparadijzen... en dat concurreren met elkaar, om bedrijven naar je land te trekken... met lage belasting, eh, belastingtarieven. Ja, die discussie, daar zal hooguit morgen een eerste aanzet toe worden gegeven... om dat in de toekomst dan eh, hopelijk echt aan te gaan pakken. Oké, okay, dankjewel. Tijns AD.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 Vorig jaar de beste singer-songwriter-titel van Nederland, Douwe Bob... met het nummer You Don't Have to Stay. Ondertussen zijn hier twee uh, vrouwen, dames, uh, in de studio binnengekomen. Monique Huidink en Anne Spapens. Ja, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, Spapens. Uh, schrijfsters van het boek, thuis voor de tour. Ja, Terwijl we de fietsers door de sneeuw in uh, Italië zien gaan... worden we alvast voorbereid om... Uh, om, om ons bezig te houden met de Tour de France. Ik zei net al, er komen heel veel boeken uit over de Tour. Uh, het is zeker een honderdste Tour, is het ook nog. Het getuigt wel van lef om van jullie om te denken... nou, we hebben hier toch nog iets aan toe te voegen. Ja, Wat? <laughs> ja, dat dachten wij inderdaad. Nou, ja. uh, nou, wat wij gedaan hebben, en dat uh, heb ik nog niet zo vaak uh, gezien of gelezen... we hebben uh, eigenlijk beschreven hoe het is om inderdaad drie volle weken lang thuis voor de buis, thuis voor de tour te zitten. Ja. En waarom dat nou zo ontzettend leuk is... en dat hebben wij in het boek geprobeerd te schrijven... dus helemaal vanuit de tv kijken. Ja, dus jullie hebben geen enkele behoefte om af te reizen naar Frankrijk? Nee, nee. niet als dus de tour er is in ieder geval. Dat fall. is dus de beste manier. En kijken jullie dan ook echt iedere kilometer die wordt uitgezonden? Elke kilometer. Met z'n tweetjes? Nee, we kijken wel allebei tegelijk, maar apart. Echt waar? We zijn in een andere stad ook allebei. Okay. Maar we houden contact via Twitter. Dat uh, kan tegenwoordig. Okay. Dus. En waarom is dat de beste manier? Omdat je, uh, wanneer je langs het parcours zou staan... Uh, dan zie je de renners aankomen en dan ja. zoef, ja, en dan zijn ze ik weg. Ik heb het een keer meegemaakt, ah, ja. En dan zie je weet je niks meer van de koers. Nee. Op televisie zie je alles. Je hebt de helikoptercamera, de mannen op de, op de motor... die in het uh, peloton meerijden, mm -hmm. vaste camera's... Uh, je bent overal bij en ja. je ziet dat allemaal live op de televisie. Ja, en dan hoor je dus dit soort commentaar. Grote afdaling naar Remouchant toe. En dat is de woonplaats, Dat was de woonplaats? Geboorteplaats van Gilbert. Remouchon. Het was uh, de broer van Gilbert. En die is twaalf jaar ouder. Die ooit zei, en we pa en pa waren. Ja, dat, dat verschil uh, is misschien wel een kilo of veertig, maar... Ja, en dat leutert dan zo eindeloos door. Ja, heerlijk. <laughs> ja? Ik kan er ontzettend van genieten. Ja, waarom? Ja, nou ja, ten eerste omdat er natuurlijk niet elke vijf minuten iets gebeurt. in hele etappe. En, er, tappen. Nee, nee. en uh, het is ontzettend geruststellend. Je hoort het geluid van de helikopter, je ja. hoort het uh, commentaar... je leert nog wat over de streek, je weet precies welke kaas je moet kopen... welke wijn je erbij moet drinken. Ja. Wanneer is het bij jou begonnen? Um, in Frankrijk, op vakantie. Ja. Oh. Uh, ik Top ging wel. altijd met mijn ouders op vakantie. En ik was acht jaar. En we werden altijd uh, voortijdig het strand afgesleept. Want er moest toergekeken worden. Dus in de campingkantine. Op plastic stoeltjes, met het zand nog tussen mijn billen van het strand. Luister, dat kan ook een reden zijn om nooit meer één seconde aan <laughs> zoiets te wijden. Nee, dat heeft, weet mij, ook. heeft het mij heel goed uitgepakt. Ja. Het is niet traumatisch geweest. Ja. En bij jou? Uh, nee, ik veel later. Uh, eigenlijk pas ergens rond uh, 1995 ging ik er echt naar kijken. 96. En dat kwam door Jan Oerig die ik uh, ja. op een gegeven moment uh, zag fietsen als 23-jarig talent. En uh, met rood haar... Dat vind ik mooi. Groot haar. Ja, ik ook. Cool. Daar heb ik Maar dan I2. kan ik ook naar de weermannen kijken in ja, Nederland. Die ja, vind ik ook. Maar toen zag ik hem fietsen. En uh, toen dacht ik, nou ja, wat is dat nou voor een, voor een prachtig beeld? Oh. En toen ben ik het heel intensief gaan volgen. En dat was mijn... Ik had toen ook een idool. Dat was de Jan Oeri. Ja. Maar die, die is al lang verdwenen, toch? Die is, uh, die is afgeserveerd, inderdaad. Ja. Uh, ook uh, Mede dankzij de doping heb ik het bruggetje nu uh, fijn uh, nou, voor je gelegd. Het viel <laughs> mij op dat jullie eigenlijk niet zo heel... Ik heb het boek niet helemaal van A tot Z gelezen, maar toch wel behoorlijk goed. En hmm. ik dacht, ze, ze besteden niet overdreven veel aandacht aan die doping. Heb nee, ik dat maar we wilden het wel inderdaad behandelen... maar we wilden het ook niet helemaal alleen maar uh, daarover hebben... Een beetje, het zit er af en toe een Precies. beetje doorheen. Het wordt ja. eigenlijk gewoon ja, zoiets van: nou ja, dat hoort er nou één keer bij. Het is niet zo dat jullie dachten: van nou, zoals vorig jaar hè, Armstrong, Bogert, al die bekentenissen. We, we moeten dat echt heel erg apart gaan behandelen. Nou, we hebben één hoofdstuk hebben we daaraan besteed. We hebben eigenlijk een beetje de, de, ja, alle schandalen verzameld. En we hebben er ook wel wat van gevonden hier en daar. Want uh, ja, het zou natuurlijk veel beter zijn als het er niet was. Ja, maar, het maar het maakt niet het echt is niet uit, uit voor jullie. Het is overmeidelijk. Nee, ja, als je de, op het moment dat je daarnaar kijkt, niet. Dan, dan zit ik gewoon ontzettend te genieten. En er zijn wel momenten dat je een wenkbrauw opdrekt en denkt nou... Nee, waar? want er zijn ook mensen die zeggen van... nou ja, nu ik weet dat, dat ze de boel allemaal besodemieter... hoeft het voor mij niet meer. Ja, dat, dat, uh, dat hoor je inderdaad vaak. Maar het grappige is, dat uh, dan zou je ook denken... dat de kijkcijfers uh, kelderen. Ja. De Ronde van Vlaanderen, dat is een eendagskoers uh, in het voorjaar... die is nog nooit zo goed bekeken als dit jaar. Nee. Terwijl, ja... Nou zou en dan, dan En daar gaat het dan... uiteindelijk om, want het schrijven jullie ook. Iedereen het is gewoon door kijken. en door commercieel. Het is pure commercie. Kijken jullie ook naar de Vuelta en naar de Giro? Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, wat ik leuker aan vond, ik ben zelf niet iemand die drie weken voor de buis gaat zitten, dat, dat, dat, dat mogen duidelijk zijn, maar even, de, de hele geschiedenis van de Tour, dat vond ik dan wel weer heel erg leuk om te lezen, bijvoorbeeld waarom die leiderstrui geel is. Ja, een heleboel mensen weten dat misschien al lang. Ik wist het niet. <laughs> kan je dat nog even in het korte uitleggen? Uh, ja, de, de krant uh, die uh, waaraan de Tour uh, uh, verbonden was, of tenminste de, de, de Tour die uh, uh, is bedacht door een krantenmaker. Die krant werd op geel papier gedrukt. Ja. En uh, toen hebben ze, omdat mensen langs de kant... Voor, in, in, in, toen de toer begon was er nog helemaal geen televisie, ook ja. geen radio. En dan wilden mensen toch uh, de leider in de koers kunnen herkennen. Oh ja. En toen dachten ze, oh, dan doen we hem een bepaalde kleur aan. Ach, we doen de kleur van de gele krant. Ja. En zo is de gele trui. Uh, maar goed, opstaan. die gele krant die moest dus verdwijnen... Tenminste, toch? Dat, dat nee, geel van die papieren... Tenminste, dat heb ik gelezen. Ja, dat, dat, ge dat de, gele... iets Hij, de, de, de krant die nu uh, de, de tour min of meer... of die daar in ieder geval aan verbonden is, is, is Le ja? Die komt voort uit die andere krant inderdaad, Lotto. En die was fout in de oorlog. Ja. En uh, toen heeft de naoorlogse Franse regering gezegd... nou willen we dat jullie op wit papier gaan drukken. Maar de trui bleef geel. Maar de trui bleef geel. Goed, dat weten we dan uh, ook weer. Um, wat ik ook... Ik haal maar even dingen eruit die ik zelf leuk vond. Dat jullie bijvoorbeeld uh, gedichten van Annie M M.G. Schmid... een tourversie uh, hebben. hebben. Heb jij dat ja, ik, dat ja. heb jij gedaan. Um, ik, bijvoorbeeld uh, de spin Sebastian. Dat werd de fietser Fabiaan. Hm. En bijvoorbeeld ik ben lekker stout. Was we het er eens even bij pakken? Ja. Pagina 194. 4... ja. Nou... Kun je even een koepletje doen? Ja, ik zal even heel kort... Het staat in het hoofdstuk de meesterknecht. Dus het gaat over het knechten. Het gaat vooral om hoe moeilijk het is om niet voor je eigen eer te gaan. Oh, die, die, die is gaat. Oh ja. Nee, wacht even. Staat dat... Oh, staat, in dat hoofdstuk staat ja, het. Ja. Oh ja, precies. Ik ben lekker stout. Hè? Dat kennen we misschien wel. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil geen handjes geven. Ik wil Prachtig, niet zeggen elke ja. keer. Jawel mevrouw, wel. meneer. Nee, nee, nooit meer in mijn leven. Oké. Okay. Goed. Dus klein stukje ik, daar. Daar de versie, uit. Ja. Ik wil niet delen in jouw glorie. Ik ben zelf ook liever lui. Ik wil mijn eigen misverdorie. verdorie. Ik wil niet knechten, maar victorie. En in mijn eigen gele trui. En zonder lekker achterband. Met mijn foto in de krant. Ja, hoe kwam je daarbij om dit zo te doen? Nou, het is vorig jaar tijdens de Tour voor de Grap begonnen met een gedicht over tijdrijden. Ja. Uh, dat was de herinnering aan Holland. En daar heb ik herinnering aan de tijdrijder gemaakt. Ja. En dat bleken mensen heel erg leuk te vinden. Dus toen. Uh, ja, ben ik maar over meer dingen, dat soort dingen gaan schrijven. Ik kan, kan gewoon heel goed dicht. Nou, ja, maar dat is inderdaad ontzettend leuk. Kan ja. Oké, okay, nou, nog tot slot. Wat is de, de, de beste tip voor mensen die, die drie weken lang inderdaad voor die tour willen gaan zitten? Hoe kunnen ze zich het beste daarop voorbereiden? Uh, dus zorgen mee. dat je voldoende te eten en te drinken in huis hebt. <laughs> <Ja>, nou <ja. laughs> en dan uh, gewoon lekker die buis aandoen. En de hele dag kijken, alle avondprogramma's volgen. Alles. Ook de markt? Het is een soort ah. vorm van marathon kijken. Zoals je naar series eindeloos blijft kijken. Ja. En je raakt eraan verslaafd. De, de, de endorfine productie komt heel erg op gang. Je voelt je gelukkig ah. als je naar de Tour kijkt. Goed, oké. Okay. Dank jullie wel. Het boek heet dus Thuis voor de Tour. De Tour de France voor en door de televisie kijken. Dank je wel, Monique Huidink en Anne Spapens. Ja, we gaan uh, door met Baakner. Uh, um, even kijken hoor. Wat heb ik dit nou? Nou. Um, uh, het is morgen 200 jaar. Sorry, ik had even een andere. Uh, ja, okay. uh, 200 jaar geleden dat Wagner is Wagner geboren. Hè? Uh, we gaan daarover praten, onder andere met Annette Andriessen. En we beginnen met muziek over Wagner. Annette, jij gaat hem even aankondigen. Uh, we beginnen met een klein stukje uit het eindeloos durende liefdesduet van Tristan en Isolde: O, zink je hieneder, nacht der Liebe. «Gib vergessen, dat ik lebe». Annette Andrische zangeres, waarom is dit zo'n uh, mooi stuk? Ja, de mooi harmonieën natuurlijk ja. en de eeuwige zinzocht. Het grote, eigenlijk uitgecomponeerde verliefdheid en liefde. En zo verliefd zijn dat je eigenlijk uh, liever dood wil... dan ja. dat je daar ook maar één minuut van verwijderd komt. Ja. Dat was natuurlijk toen ook een hele grote uh, ommezwaai. Het waren mensen niet gewend om zo... Emotioneel, om zo emotionele muziek te worden. Ja. Vind, beschouwt u zichzelf als een Wagneriaan? Ja, ik vind Wagneriaan vind ik zo hokjesachtig, ja. maar ik ben wel een tamelijk fanatieke Wagner-luisteraar, ja. als je het zo ja. wilt zeggen. En u hebt hem ook gezongen, hè? Ik heb uh, tamelijk veel Wagner gezongen. Ik ja. heb alle mooie ensembles gezongen. en uh, Vliegende Hollander, de Frika, ja. Eerder. Ja. Daar ja. moet je ook een type voor zijn, hè? Nou, je moet een beetje wat je dan in dit vak noemt stamina hebben. Dus uithoudingsvermogen. Ja. En niet dat je luid of rood... Of, maar dat je gewoon eigenlijk je stem in het orkest kunt voegen. Ja. Dat is ook een aspect van Wagner zingen. Ja. Um, ook hier in de studio Jochem Valkenburg, programmeur van het Holland Festival. Ook een uh, Wageneriaan, of tenminste een liefhebber? Uh, liefhebber zeker. Wagner op zijn tijd uh, kan ik erg van genieten... Maar ik ben geen uh, devote Wagner-fanaat uh, die uh, afreist naar Bayreuth... voor, uh, voor de jaarlijkse uh, hoogmis van, van, het, van het, uh, nou, het Wagner... Nou, en net wel, hoor. Ja, ja ik steun ja. ja. Ik sta in de rij voor kaartjes. Ja, voor voor nou, Bayreuth? Ja, ja. Ja. Ik, ik snap de mensen die dat doen wel, maar voor mij is het... Uh, wat uh, op een bescheidener niveau toch wel een uh, muzikale ja. liefde. Ja. ja, maar goed, uh, hoe belangrijk is Wagner geweest voor de muziek? Nou, on onmiskenbaar van groot belang. Ja, ik, ik, ik zei al een beetje, voor mij staat hij op een, misschien... Iets lager pitje omdat mijn, überhaupt mijn, mijn muzikale hart meer bij de eigentijdse muziek ligt. Maar ik denk dat heel veel van de muziek die, die uh, vanaf Wagner eigenlijk gecomponeerd is, alles bijna wel in het, in het licht staat van wat hij gedaan heeft voor vernieuwingen. Het was een absolute ja? uh, revolutionaire componist. Wat ook al in deze opera uh, misschien wel het, het scherpste tot uitdrukking komt in die eindeloze melodie van hem, waarin die de, de harmonie, eigenlijk de, de hele muziektheorie zoals die bestond voor Wagner opblaast als het ware. De, de muzikologen vliegen elkaar nog steeds in de haren... over de vraag van hoe dat nou precies zit met die harmonie in Tristan. En dat is uh, uh, het begin geweest eigenlijk... van alles wat, wat daarna aan atonaliteit is gekomen. Uh, Twaalftoonsmuziek, het reekse denken. Alles wat verder aan modernisme in de muziek voorbij is gekomen... Ja. vindt misschien wel voor een groot deel zijn wortels uh, ja, bij Wagner. Dat dus. heeft toch ook het Tristan-akkoord, geloof ik? Ja, ja. ja dat, dat, is, dat, is. dat is Goed, uh, je had ook een stuk meegenomen. Ik even, ook even... Precies, dat, dat begint dat... Van, van eigenlijk weer van deze opera Tristan en Isolde. Oh, het, het voorspel van die opera. Okay. Daarin hoor je dat akkoord, waar, waar, inderdaad het Tristan-akkoord... waar men tot op de dag van vandaag uh, nou ja, oververdeeld is. Waarom is men daarover verdeeld? Tot die tijd, eigenlijk was, werd in harmonie, muziek werd gedacht in oplossing en spanning. En spanningen moeten altijd oplossen naar een ontspanning. En dit is een akkoord wat aan de ene kant een spanning in zich herbergt, maar eigenlijk oplost naar weer een nieuwe spanning. Ah. En Eigenlijk geen duidelijke, het is een heel ambigu akkoord. Ja. En daarmee zit er precies dat onvervulde van die liefde, hè? Ja, die verliefdheid, ja, ja. een eindeloos verlangen, een, een steeds maar doorgaande uh, zoektocht uh, die, die ja. eigenlijk nooit zijn rustpunt vindt. Ja, behalve in de dood aan het eind, maar uh, dat maar het gaat zeg maar... nog door. Ja, ja precies. Eigenlijk blijft oneindig. Ja. Dat oneindige. En dat is wel grappig, want voor mij zit daar ook een beetje in wat, wat veel van de, zeg maar minder, vlak uh, uh, ik zeggen, de Wagner haters eigenlijk. Wat, wat, daar komen wat wij hebben. nog over. Komen Daar we komen erop? we nog oh, op. Ik wou oh. eerst nog even weten wat we op het Holland Festival gaan merken oh. van Wagner. Um, het aantal dingen. We hebben uh, de DNO-productie van de Meistersinger... is onderdeel ja. van het Holland Festival. Die vertonen wij als festival in het Oosterpark op groot scherm. Gratis ja. uh, te zien op 20 juni. En op 15 en 16 juni hebben we een voorstelling van Jan Fabre... de Belgische uh, theatermaker, beeldend kunstenaar, uh, uh, alles kunstenaar. Uh, The Tragedy of a Friendship. En Die gaat over de vriendschap tussen Nietzsche en Wagner... Ja. En die in eigenlijk uiteindelijk een soort van vijandschap uh, ontaarden. Oké, okay. goed. Ik ga ook nog even naar Bo van de Meulen. Hij is muziekproducent en presentator. Hij zit in Engeland. Goedenavond, Bo. Hallo. Ja, Mieke. ik zag dat jij aan ah, het eind van het jaar... in een, uh, <laughs> Ja, hoi. ...een workshop gaat geven met de titel... Wie is er bang voor Wagner? Je gaat je mensen van hun Wagnerfobie afhelpen, want ja, die zijn er ook, hè? Ja, dat sowieso. Het is, het is een onderdeel van een hele Wagnerdag. Um, en daar is de workshop een onderdeel ja, van. We vragen, iedereen mag ook komen meezingen in het bruidskoor. En ze mogen hun eigen bruidsjurken meenemen. En dan uh, leren ze ook de kneepjes van het vak. Maar inderdaad, die workshop dat begint de hele dag mee. En de bedoeling daarvan is om te laten zien... dat dat, dat idee over vaak naar zwaar, moeilijk, uh, ingewikkeld uh, eigenlijk reuze meevalt. Het is allemaal wel lang en veel en mooi. Maar dat het nou zo ongelooflijk zwaar en ingewikkeld is... dat blijkt in die workshop mee te vallen. Ja. Nou ja, die associaties met Hitler Duitsland zitten mensen toch vaak in de weg. Niet? Ja, dat is weer een ander dat is nog een, nog een heel ander verhaal. Nou ja, dat heeft uh, soms wel te maken met die met die hekel met die ze oh, Ja, maar ja, hij was natuurlijk toch uh, Nogal al, al lang dood voordat Wagner, dat Hitler überhaupt zich begon te voelen. Yeah, maar goed. maar het, uh, ja, de, de, de discussie is natuurlijk uh, dat Wagner er wel aanleiding voor heeft gegeven om opgepakt te worden door mensen met uh, fascistische en antisemitische ideeën. Wagner was zelf ook uh, uitgesproken antisemitisch, zoals bijna uh, 90% van de bourgeoisie in het eind van de 19e eeuw was, overigens. Um, en hij gaf er, hij, hij gaf er uh, voedingsbodem aan, laten we maar zeggen. Maar hij heeft natuurlijk zelf niks met dat hele nazisme, nazisme te maken. Zijn erven wel, dat waren fanatieke nazi's uiteindelijk, uh, die daar na zijn leven in, onder andere met name Winnie Fried, uh, die konden wat van. Maar ja, op zich uh, konden de nazi's wel van alles vinden bij Wagner waar ze misbruik van konden ja. maken, toch uh, uh, wel. En uh, Annette Andries, heb jij er wel eens ongemakkelijk bij uh, gevoeld? De associaties yeah. die Wagner oproept? Ja, nou, de, de, de discussie die opgeroepen is. Kijk, ik vind je gaat, het Bo doet het nu ook, mm -hmm. je gaat opeens meteen in de verdediging. Mm -hmm. Ik denk dat je dat niet zou moeten doen. Je zou moeten kunnen vaststellen dat het inderdaad zo is als het is. Dan kan je zeggen: het is de tijd, Hij was als een goed gezelschap, Kant, uh, Schopenhauer, ze deden allemaal mee. Maar het feit is dat dat steeds weer opgeroepen wordt in Bayreuth tot op de huidige dag. Bedoel, in de familie soap speelt het natuurlijk ook. Met uh, Godfried en uh, Friedelien Wagner die die boeken daarover geschreven hebben. Ik zeg, kijk, ik vind uh, het is zoals het is. En daarnaast vind ik de muziek dus geniaal en fantastisch. Mm -hmm. Ik ga niet zo ver zoals het boek van jaren geleden van Rose... die dus zei van, ja, het hele werk van Wagner... is gebaseerd op een soort altaar voor antisemitisme. Nee. Dat geloof ik niet. Maar uh, zit, zitten die antisemitische denkbeelden ook echt in die teksten? Ja. Huh? Als je dat wil, kan als als je erin zitten. Ja. Als, je, als je denkt dat het erin zit en je gaat zoeken en zeker. Zoals meneer Roos destijds deed. Uh, maar zelfs nu kan je, kan je proberen te ontdekken dat Beckmesser in De uh, Meisterzinger een, een karikatuur van een Joodse man is. Maar er, er zitten op zich geen letterlijke nee. verwijzingen naar Joden en antisemitische nee. teksten in nee. zijn werken. Nee. In, in zijn muziekwerken, hè? Ja. in zijn geschreven werken natuurlijk wel. Maar goed, wat, wat, wat, wat, wat, wat vind jij van zijn teksten, Annette? Ik vind die teksten geniaal. De manier zoals hij die teksten geschreven heeft, kan je zeggen dat is brallerig. Ja. Maar ik vind de manier waarop hij van het van stafrijm en dat, uh, dat klinkerrijm gebruikt maakt. Als je zo'n tekst. Uh, ik heb een keer een tekst gehad en dan zegt Frika tegen een Wotan. Wie des Weksels wal doe gewennen, doet heunend, hengt is naar het En dan ook. <tie> <tie> immer weer nieuwe namen als welse wolfies in walde du Schwijftes, dat al ja. die wezen. Ja. Ook zoals de Rijndochters beginnen met Haya, waga, wagala, waja. Ja. Dat, dat is een, een, een, een taal die, die, die ja. mooi is. Het is heel beeldend en het is muziek in zichzelf. Ja. Maar daar is buiten het, het universum even, Jochen, van ja. Wagner blijft daar natuurlijk ook niks van over. Ik bedoel, dat moet je in die context horen en beleven. Als je dat als literatuur wil gaan lezen, dan vind ik dat er weinig uh, van overeind blijft. Nou, je hebt wel gewoon mooie zinnen. Kijkt muziek is uh, bedoel niet alleen is ook tekst. Mm -hmm. Misschien moet de tekst ook niet zo zwaar zijn als je ja, het een is opera een. maakt. Het is een eenheid. Ja. Hè? De muziek ondersteunt geweldig. Daar moet je als zanger ook echt kijken van wanneer is het aan mij en wanneer is het weer aan het orkest. Ja. En Bo, wat vind jij van die teksten? Ik, ik vind die teksten op zich om niet om door te komen als je ze leest en als je ze uitspreekt. Als je ze in combinatie met de muziek hoort, is het fantastisch. En ja. dat, dat aspect wat daar net aan had, daar wil ik nog één stapje bij doen. Dat gezamtkunstwerk kunstwerk wat Wagner wilde creëren, dat gezamenlijke kunstwerk van alle kunstvormen bij elkaar, is hem ja. ook gelukt. Het was zo'n theatrale man. Hij had zo'n groot begrip voor het toneel en voor de vernieuwingen op het toneel en voor het fysieke drama ja. en het en het, het. Hij was de eerste die het, de, de lampen uitdeed in, in de zaal ja. bij een opvoer. Hè? dus hij had daar. Overal had hij een idee over. Al die ideeën waren extreem. En al die ideeën werken nog steeds. En ja. dat maakt me ja. zo fascinerend. Ja, Oké, okay. Bo, uh, we kunnen je fragment niet meer draaien. Daar hebben we geen tijd meer voor. Want ik wil nog even weten tot slot. Want we weten al dat het Holland Festival dus aandacht besteedt. Dat heeft Jochman Valkenburg net verteld. Ik wil toch nog even weten of in u, of jij, Annette ja. in dit Wagenjaar nog iets ja, uh, aandacht ga, aan gaat besteden. Ik ben eerst zeer vereerd dat ik gevraagd ben om eerder te zingen in het project. Uh, Re Rheingold op de Rijn, van de studenten. Ja. Dat vind ik ah, ja. leuk. Verder met het vocalistenconcours doe ik een Waker, Wagner academy, academy ja. Eind september. En daar hebben we een week zeven dagen trainingen met Nadine Seconde. Siegfried Jerusalem, Willem Schulte, ja. Ed Spanjaard. Dus dat wordt echt een geweldige week met lezingen. Okay. Okay. En ik hoop dat we toch gewoon nu, Wagner ja. is 200 jaar, ja. een feestje nee. kunnen vinden. Ja, dat Het is altijd zo dat, ernstig, dat zo loodzwaar. Nou, dat valt toch nog wel mee. Maar ja, je hoort ook weer, we kunnen er eindeloos over doorpraten. Maar dat gaan we nu niet doen. Mag ik jullie allemaal heel hartelijk danken. We gaan genieten van Wagner. Het is vijf voor twaalf. Ja, grote verontwaardiging in Heerenveen. Nu is uitgelekt dat de nieuwe schaatsstempel in Almere moet komen. Ik ben mij gisteren, heel eerlijk gezegd, kapot gesloten. Het is gewoon ook een stukje uh, traditie. Ja. En je drie ontzettende verliezen. En dat je natuurlijk de café's in de nee. hele Wimbledon van het tennis, het Wembley in het voetbal. Ik vind het zelf uh, bijzonder teleurstellend. En, uh, voor Nederland, voor het schaatsen, is dat, uh, dat heel erg. Ja, ik vind het naar Tiel en uh, in, uh, Friesland, af vind ik eigenlijk onfatsoenlijk. Onfatsoenlijk. Meneer Hilbrand Nawijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, U was ooit minister voor de LPF. Misschien ja. kunnen mensen zich dat nog herinneren. Nu fractievoorzitter van de lijst Hilbrand-Nawijn in de gemeenteraad ja. van Zoetermeer. Ik dacht dat Zoetermeer ook nog meedeed, maar uh, daar hoorden we niks meer van, hè? Nee, dat, nou, dat klopt niet. Zoetermeer uh, heeft zich uh, daarna geroerd. Want het is op z'n avond een klap in het gezicht van Zoetermeer... dat de schaatsbaan niet naar Zoetermeer uh, komt. Ja. Ik kan u berichten dat Zoetermeer uh, in ieder geval uh, in beroep gaat... En uh, dat kunnen we nog voor 3 juni. En uh, ja, wij vinden toch dat wij uh, een aantal argumenten hebben... die veel sterker zijn dan bijvoorbeeld Almere. Ja, maar goed, het lijkt wel alsof het nu tussen Almere en Heerenveen gaat. Er worden zelfs Kamervragen overgesteld aan de minister. Wordt u daar dan niet extra boos van? Daar word ik zeker boos van, want ik vind dat meer daar zeker een plaats in verdient. Dat was de enige uh, initiatiefnemer die met uh, privaat geld van het dus de baan zou realiseren. En de rest, al niet zowel Almere als Heerenveen, komen met hele... Uh, biljetten van overheidsgeld, staats, staatsgeld dus. Ja, jawel, maar daar slaat u toch even over dat de iconische status van Tialaf voor de Friese heel belangrijk is. Daar moet ik eerlijk van zeggen dat ik dat op zichzelf best wel een argument vind. Maar ja, dan vind ik in ieder geval sowieso niet dat het in Almere moet. Maar ik vind dat uh, Zoetermeer ook een kans moet hebben met zoveel schaatsliefhebbers in, de, in het achterland, in Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft de meeste schaatsliefhebbers. Uh, ja. Hebt u wel een, een schaatser die een beetje de lans breekt voor Zoetermeer? Een aansprekend ja, ja, ja, figuur? Ja, hij vergeer, he, heeft voor ons gepleit. Ja. Uh, nou, dat is toch een hele bekende, zou ik zeggen. Ja. Uh, en ja, de, de, zeker in, uit Zuid-Holland komen hele goede, goede schaatsers. Die uh, ja, graag trainen in Zoetermeer. En ja, die zien nu alles aan hun neus voorbij gaan, want ja, Almere is toch een beetje te ver weg. Ja. Denkt u echt dat u nog een kansje maakt? Eerlijk zeggen. Nou, ik, ik denk niet dat het zure rapport ligt al op straat, heb ik begrepen... ondanks mm. dat het vertrouwelijk is. Maar uh, ja, als je dat leest, is het helemaal maar al meer toegeschreven. Ja, en ik weet niet of ze daar uh, bij de KNSB en NOC en NSF... nog een andere mening zullen uh, vertolken. Ja. Goed, nou ja, u kunt er toch ook wel mee leven als het op een andere plek is. Hartelijk? Ja, wij hopen dat die baan dan ja. nog eens zoeter meer doorgaat. Oké, okay. dank u wel, Heel en Nawijn. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen kunt u nog luisteren naar Casa Luna. En morgen zit hier Herman van der Zand. Ik wens u nog een goede nacht. Dag. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog zu zeggen had, dauert een sigaretten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 Dit is Radio 1.